there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 Nou, is... en, dat lukt, en dat lukt voorlopig prima. Met het enthousiasme van zowel artiesten als publiek moet dat wel blijven. Ja, oh, absoluut. En natuurlijk van het bestuur, organisatoren. Absoluut. Ja. Ja, ja, wij lopen altijd te roepen: van het is hobby. Ja, nou, <laughs> is het... zo, zo langzamerhand al... <laughs> is, is het geen hobby meer. Nou ja, na twintig jaar voel je toch een, een, een soort van verplichting.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 When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, the stars. I've been in deep by the dark.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 Cause I still feel alive When it is hopeless I start to notice still if I still feel alive Falling forward Back into orbit Yeah So when I lose my gravity In this sleepy home Drifting as I dream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 to know Beats inside, and it will show, yeah, it will show, oh. Floating in outer space, if I misplaced, a part of my soul lost in the in-between, so it seems I'm out of control. Floating in outer space, if I misplaced, a part of my soul lost in the in-between, but it can't keep me asleep for long, cause I still feel it. Down, I'm coming up slowly. I'm coming up slowly. Heavy water holds me down. I'm drifting up slowly. I'm drifting up slowly. we hebben geluisterd naar een prachtig nummer van Son Heavy Water. En daarvoor hebben we geluisterd naar Still Feel van Half-Life if Orchestra. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, een bekende Zandvoorte Jure Keuning. Goedemorgen, dat is uh, leuk om zo te horen. Ja toch? Uh, ja, ik bedoel, ik ben niet helemaal, uh, uh, weliswaar buiten van zit, maar niet helemaal onopgemerkt voorbij gegaan. Uh, fijn dat je bent in, uh, in de uitzending. En uh, vertel...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 Nee, hetzelfde. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Bye. dag.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 Zeker niet n'en pas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 Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur